wens stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De burgemeester van Emmen noemt de fatale woningbrand van vanochtend een vreselijk drama. Twee jonge kinderen kwamen om het leven. Een jongen van zes en een meisje van vijf. Hun ouders wisten op tijd het huis uit te komen. Ze zijn niet zwaar gewond, maar wel naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand in Emmen is nog niets bekend. Een politiebureau in Den Haag is gisteravond even ontruimd geweest omdat er een partij illegaal vuurwerk lag. Het ging om bijna 7 kilo die eerder op de dag in beslag was genomen. Er waren twijfels over de veiligheid omdat er met het vuurwerk was geknutseld. De explosieve opruimingsdienst nam het illegale vuurwerk mee en heeft het vernietigd. Kamerlid William Moorlag moet vertrekken uit de PvdA-fractie, meldt het AD. Het partijbestuur zou dit gisteren hebben besloten... en als dringend advies aan de Tweede Kamerfractie hebben voorgelegd. Moorlag raakte in opspraak omdat hij als directeur van een sociale werkplaats... de wet overtrad bij het inhuren van personeel. De NS wil weer meebieden op regionale spoorlijnen. Het spoorbedrijf hield zich eerder afzijdig... omdat de NS van de minister eerst de problemen op de eigen lijnen moest oplossen... Topman van Bokstel zegt in de Volkskrant dat dat is gelukt. De NS is nu in de race voor de trajecten Dordrecht-Gelder-Malsen en Amersfoort-Wageningen. Ouderen zitten steeds vaker op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Meer dan 60% van de 65-plussers was er de afgelopen drie maanden wel mee bezig. Vijf jaar geleden was het nog minder dan een kwart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan het weer nog. Vanmiddag is het droog op de meeste plaatsen. Hier en daar kan nog een buitje vallen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen op Oudjaarsdag begint het regenachtig. Later wordt het vanuit het noordwesten droger. Tijdens die jaarwisseling trekken er dan waarschijnlijk wel weer buien over het land. En is het 6 tot 8 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Met de voortvijrendheid die een kenmerk is van de Nederlandse koopmansgeest... hebben handel en middenstand van Sinterklaas soepel en snel overgeschakeld op het kerstfeest. En daarmee is een andere sfeer binnengedrongen in onze steden en dorpen. De feestelijk verlichte straten in het centrum trekken winkelende bezoekers tot uit de verste buitenwijken. De hebben zich ingespannen om met aangepaste uitstalkasten de aangename koopstemming extra te prikkelen. In de grote Warenhuizen zijn wagonladingen kerst- en nieuwjaarskaarten over de toonbanken uitgestort. Want Nederland is mee opgestoten in de vaart der elkaar groetende volkeren. Ook sterren, pieken, ballen, engelenhaar, het is er allemaal weer te kust en te keur. En in alle maten en soorten. En onbreekbaar. Rotterdam had onder meer zijn fameuze lijnbaan met veel fantasie geïllumineerd. En wie in Amsterdam het Leidseplein passeerde... werd getroffen door vele uit Disney verhalen afkomstige dierfiguur. Het was goed toeven in de centra van de steden... waar velen zich veel moeite hadden gegeven...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 En zo hoort u natuurlijk als opening nog wel onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje Een opname 1928. Maar de rest van dit uur hoort u alleen maar kerstmuziek, kerstliederen. Onder andere Wilke Alberti, de Silvira's. Maar eerst die Corrie Konings in de Rekels en vader Abraham. En samen zingen ze Hoog daar aan de hemel kerst. Met een druk op de knop werden de lichtjes ontstoken... in een kerstboom voor het Amsterdamse Concertgebouw. De boom is een geschenk van de Noorse stad Trondjem aan Amsterdam. En toen de lichten erin eenmaal brandden... was de stemming in de verlichte hoofdstad compleet. De winkelstraten, met de verkopers nog half bewusteloos... van de Sinterklaasdrukte achter de toonbank... begonnen stemmig aan de kerstverkopen. Verscheidene gebouwen hebben zich ook in het glanzend licht gestoken. Vooral ter ere van de kinderen zijn er op verschillende plaatsen verlichte dierfiguren aangebracht. Zoals op het Leidseplein de zeeleeuwen die elkander langzaam maar zeker de bal toespelen. En midden in het Leidse Bosje een vrolijk rat met muizen erin... dat de omgeving van het plein een feestelijk aanzien geeft. Kerstmis in Holland, romantisch van sfeer en kleine witte blokjes vallen. Silvera's met kerstmis in Holland een plaatje uit 1958 alweer en daarvoor wil ik Alberti met met kerst wil ik bij jou zijn u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort op deze tweede kerstdag en ook tevens de laatste uitzending voor dit jaar 2017, maar als alles mee zit dan ben ik er gewoon voor een volgende week weer in het nieuwe jaar het is vandaag nog steeds kerst, ja niet in alle landen maar in Nederland doen we in ieder geval een eerste en tweede kerstdag en het geven van geschenken Rond kerstmis gaat terug op oude tijden. Maar in Nederland was lange tijd vooral het Sinterklaasfeest het geschenkenfeest. En de kerstman leek eind uh, van deze eeuw Sinterklaas te gaan verdrijven. Zover is het nog niet gekomen gelukkig. Maar geven, veel geven elkaar met kerstmis ook geschenken. Deze gewoonte heeft geleid tot kritiek tot het feest al te, te, al te commercieel zou zijn. En in vele bedrijven is het uh, kerstpakket een traditioneel bedankje... voor het werk verricht in de afgelopen jaren. Of eigenlijk het afgelopen jaar wat u gewerkt heeft. Als u nog werkt natuurlijk. Tegenwoordig voor de mensen als ze gewerkt hebben maar na een jaar. Krijgen ze mensen rond kerst. Krijgen ze een kerstpakket. En dan kijken de meeste mensen toch wel naar uit. Hè. De kerstman is natuurlijk een afstammeling van Sinterklaas. En wordt ook in verband gebracht met kabouters. Zoals Sinterklaas op Sint-Nicolaas. Bisschop van Myra. Teruggaat. De Sinterklaasgebruikers gebruikers meegenomen door emigranten naar Amerika. En in Amerika werd Sinterklaas Santa Claus genoemd. De kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruik als Sinterklaas. Zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak. Maar hij is inmiddels ontdaan van alle rigileuze symboliek. En dan gaan wij weer verder met muziek. Want daar was je natuurlijk aan de radio gekluisterd. Corrie Konings met Rinkelende Bellen. Rinkelende bellen, kinderen. Een kleine slee, duizenden vlokken, twinkelende lichtjes, oh wat een nacht. Een oudere stijl die velen zal lokken, een klokje luid in de toren zacht. Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve kerstman met zijn slee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee. Vrolijke mensen, goede wensen, kaarsen branden, gevende handen. Het is door de eeuwen een oud refrein, het zal weer vrolijk kerstfeest zijn. de bellen, kinderen vertellen, van de lieve kerstman met zijn slee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee.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 De is gekomen ai, ai, ai. Kaal worden bomen ai, ai, ai. Donkere wolken ai, ai, ai. Nog even en de sneeuw valt uit de lucht Bladeren vallen ai, ai, ai. Snel zal het winter zijn Stormen en regen kunnen we tegen Over oh, de heerlijke tijd De winter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 bij jou in je armen ai, ai, ai. dicht bij het haardvuur oh wat kan dat toch gezellig zijn kaarsen die branden ai, ai, ai. en glazen gevuld met wijn rijkende handen echtere banden laat dit toch altijd zo zijn de winter is weer in het land we trekken warme jassen aan en schaatsen op de baan. De sneeuw die valt weer om ons heen. De kerstman is weer op de been en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 om in de dagen rond kerstmis voor de ramen van het prachtige in de 15e eeuw gestichte stadhuis brandende kaarsen neer te zetten. Verder staat er dan nog een brandende kerstboom op de markt en wordt er getemperd strijklicht op het stadhuis geworpen. Al die lichten maken dit evenoude gebouw een ideale achtergrond voor de kerstliederen die burgers van de stad bij de boom ten gehore brengen. Stad Gouda stelt op deze manier zijn oude schoonheid in dienst van een mooie kersttraditie. De kerstbom staat weer in de Kamer. En iedereen zit erop. Twee dagen, dan zijn de mensen niet alleen, we geven dan elkaar geschenken, en zijn gelukkig met elkaar, alleen nog maar aan kerstmis denken, het is tenslotte eens per jaar. Vrouw de, vrouw de dat is. Denken even aan de mensen, die nooit meer bij ons zullen zijn. Zo gaat het soms ook in je leven, veel vreugde maar ook wel een spijn. Mooi zijn dan herinneringen, die heeft gelukkig ieder mens. Daar moet je altijd in geloven, dat is met kerst toch ieders wens. Muziek van Honey met vrolijk kerstfeest. Daarvan de muziek van Ben Kramer met dit 1975. Het is winter. Nou gelukkig hebben we niet echt een hele koude winter. Snel is alweer weer voorbij, maar ja, is maar de vraag of het uh, volgende week misschien wel weer gaat snel. Ik hoop het niet, hoor, maar en je weet het nooit tegenwoordig. Hè. Uh, kerstmuziek, wat kunt u verwachten? Niet helemaal kerst worden vaak speciale kerstmuziek uitgebracht. Soms worden erbij geluiden gebruikt die het belt van een arresleem moet oproepen. Rinkelende bellen, et cetera. De muziek kan bijvoorbeeld een kinderkoor zijn of gewoon popmuziek. Maar ook Latijnse zang. En enkele voorbeelden van traditionele christelijke lied, kerstliederen zijn natuurlijk Stille Nacht, Heilige Nacht. En hier bestaan natuurlijk meerdere versies van. De herretjes lagen bij nachten. Eer zij God. Eer zij God. En dan is een kinneke geboren op aarde. Er ja, zijn nog veel meer nummers. En ook deze. Misschien hoort het niet helemaal bij het kerkelijke gedeelte, maar... Het is een leuke plaat. René de Haan met kerstfeest in de Jordaan. Als met kerst de torenklokken luiden... Wordt het stil bij ons in de Jordaan. Dan zie ik steeds in mijn gedachten, nog mijn allererste kerstboom staan. Nooit zal ik die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten... dan bij ons in de Jordaan. Ik zie me nog met moeder lopen... op het allerlaatst moment... om een kerstboom te gaan kopen... Want dat scheelde weer een cent. Het fijnste van het Kerstmisvieren was die boom te gaan versieren. En dan zongen we heel zacht met mijn moeder stilenacht, als met kerst de torenklokken luiden. Wordt het stil? in de Jordaan, en dan zie ik steeds in mijn gedachten, nog mijn is eerste kerstboom staan, nooit zal ik die tijd vergeten.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 Ik kan nooit een mooier kerstfeest weten. Dan bij ons in de jorden. Ik voel ineens een enorme drang tot samenzang. Ik hoop u ook. Degene die niet zo tekstvast vast zijn, die komt direct daar. Daar gaan. On Dam de Mon. Ja, dan gaan we. Leer. Jesus, so so, so, so,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 Tegen het einde van het jaar herinneren de meesten van ons zich plotseling niets meer van begrippen als te veel calorieën of te hoog cholesterolgehalte. En huismoeders en horeca spelen daarop in, zoals dat tegenwoordig blijkbaar heet. Maar een paar koks hebben in deze tijd met veel fantasie een geheel vegetarisch diner op de schalen weten te brengen, met gevarieerde ingrediënten als noten, tomaten, bananen en pinda's, witte, rode, groene en savoie-kool, appels, andijvie, peterselie, paprika, radijs. Te veel om op te noemen. En in ieder geval te veel om op te vreten voor de dieren van het safaripark bij Hilvarenbeek, die wel rijkhalsend uitkeken naar dit exclusieve kerstdiner. De bavianen storten zich onmiddellijk op de halve broden met jam, weten die veel van tandbederf. Schip. Voor de olifanten bleek een stuk een winterpeen een uitgezochte lekkernij. De kamelen begonnen de maaltijd met een vruchtencocktail... en een van de giraffen bleek nogal kieskeurig. Ik dacht al, waar blijven ze? Die hele, wel wat vroege, maar wel verzorgde kerstmaaltijd werd geserveerd, zeggen ze... omdat het park dit jaar zijn tienjarig bestaan vierde. Okay?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 Still enough, I <laughs> Deze naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag op tweede kerstdag. Natuurlijk kerstmuziek, kerstliederen. U hoort de muziek van Mankernelis met Kerstmis in de Jordaan. En daarvoor André van Duin met de Kerstmerdly. Met allemaal grote hits van uh, ja, de echte kerstknallers. Hè. En uh, een kerstdiner. Dat is vaak een feestelijke en uitgebreide avondmaaltijd. Misschien heeft u daar gisteren ook van kunnen genieten. Die vaak samen met familie genuttigd wordt rond. En tijdens kerstmis het feestgerecht kan van zand, kalkoen zijn, maar ook konijn of ree. In de Verenigde Staten daarin geldt Thanksgiving Day als de dag waarop kalkoen gegeten wordt. Die dag is enigszins te vergelijken met de biddag. Een dankdag voor gewas en arbeid in Nederland. Maar er wordt bij ons niet uitgebreide uitgebreide maaltijd aan besteden. En andere kerstlekkernijen zijn... natuurlijk een banketstaaf, daar ben ik altijd heel blij mee. Chocolademuntjes. Duivenkater. Kerstblaadjes. Kerstbrood. Kerstkrantjes. Kerstpudding. Kerstster. kerststol. En nog veel meer van die lekkere lekkernijen. En dat mag allemaal ook vandaag nog op tweede kerstdag. Natuurlijk derde kerstdag ook, die bestaat niet, maar... Dat was Mieke met ik speel dit lied voor hem en daarvoor de gouden nachtengaaltjes, een koor met midden in de winternacht. En ook hoor u nog eentje met morgen wordt de boom versierd. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort in de Kerstvier. Vandaag tweede kerstdag en ook tevens de laatste uitzending voor dit jaar. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer, alleen dan zitten we in het nieuwe jaar, want de. Zondag, uh, zondag op maandag is het natuurlijk oud en nieuw. Aanstaande zondag 31 uh, december. Ik wens je nog een hele fijne feestdagen. Een heel goed uiteinde. En voor nu heb ik nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog André Hazes met Eenzame Kerst. Maar nu is hier de zangeres de naam het Moeder Kerstfeest. En ik zeg tot ziens en misschien tot volgend jaar. Oud stil. Oud is zo alleen Ze zit te denken aan